4 uur, Mariel Hageman met het NOS-journaal. De politie heeft ook de identiteit bekendgemaakt van het tweede slachtoffer van de Schietpartij in Houten. Het gaat om een man van 53 uit Wijk in Aalburg. Eerder was al duidelijk dat de man van 47 uit die plaats een van de slachtoffers was. De dader of daders zijn nog voor het vluchtig. Gisteravond en vannacht heeft de politie onderzoek gedaan naar de schietpartij bij het Van der Valk Hotel langs de A27. In Utrecht is de vluchtauto gevonden.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 Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de avond. Hans Smit. Voor het laatste uur van deze opium op deze kerstavond. Nou de vooravond, voormiddag van de kerstavond. Straks de 80 seconden van het Brakman-trio. We uh, gaan ook nog uh, vrije wintermuziek draaien van uh, Smith and Burroughs. Uh, de bus straks met Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van der Ven. Jurk onderweg naar uh, Groningen, als ik me niet vergis. Uh, en, en, en straks ook nog uh, het winterboek natuurlijk. Een gesprek met uh, Gerbrand Bakker over dat boek vol verhalen, recepten, gedichten en wintertips. Maar uh, eerst uh, even iets anders. Want hier in Amsterdam kunnen ze in het, uh, of, uh, in het muziektheater tot 1 januari genieten... van een prachtige uitvoering van De Notenkraker door het uh, Nationale Ballet... Van, van Schaik, Maar wat als je al, uh, al van al dit moois wilt genieten... Uh, maar in Den Bosch, Sneek of Venraai woont... of zelfs veel verder in Riga, Volgograd, Verona of Sheffield. Dan kom je toch niet even uh, op en neer naar Amsterdam. Stijn Schonewoord, goedemiddag. Goedemiddag. U bent zakelijk directeur van het, uh, van het Nationale Ballet. Uh, uh, u heeft een oplossing voor al deze mensen in de Verre Gewesten, toch? Ja, dat klopt. Dat klopt. We gaan live de wereld in. Leg eens uit. Nou, we registreren de voorstelling op, uh, op de 30e middags ja. uh, live. En per satelliet stralen we dat door naar uh, 80 bioscopen in 10 landen in, uh, in Europa. Wat, wat een, wat een uh, grappig initiatief is dat van, uh, van het nationale budget zelf uitgegaan. Nou ja, het is niet helemaal nieuw uh, uh, in de wereld van de cultuur. Mm -hmm. uh, iedereen kent wel de, de Metropolitan Opera. Ja. Die overal te zien is. Dat soort initiatieven hebben ons wel geïnspireerd. Dus uh, wij hebben onderzocht hoe we dat ook voor elkaar kunnen krijgen. En dat is gelukt. Uh, de opnames, dat doen we eigenlijk in eigen beheer, zou je kunnen zeggen. Met, wel ofwel met, uh, met professionals. Ja. Maar uh, de, de internationale distributie. Ik ben niet zelf naar uh, Malta of Riga vertrokken om het voor elkaar te krijgen. Daar hebben we natuurlijk weer partners voor die contacten hebben in die landen. Ja. Maar uh, we zijn wel trots op de, op de lijst van steden waar we nu uh, te zien zijn. Ja. Uh, Berlijn, uh, Milaan. Ja, snap het. Ja. Even, even een zakelijke vraag, want u bent tenslotte de zakelijke directeur... van het uh, Nationale Beleid. Ja. Uh, levert het het, het, het gezelschap ook nog wat op, zoiets? Nou, we krijgen natuurlijk een, een deel van de recette opbrengst mm -hmm. van uh, de bioscoopuitzending. Ja. Maar de kosten van de opname als bij elkaar die zijn ook nogal uh, fors. Je kunt je voorstellen dat dat uh, in de papieren kan lopen. Allemaal high definition uh, opgenomen. Dus wij zijn uh, deze keer nog niet uit de kosten, maar het is voor ons ook een ontwikkeling uh, in, in, op dit gebied, een, een investering om dit uh, netwerk op te bouwen. Nu zijn we in 80 bioscopen en uh, onze ambitie is zodat dat er uh, straks een keertje 300 zijn. Ja. Uh, ook in, in Amerika bijvoorbeeld, ja, en dan ga je uiteindelijk uh, wel uit de kosten komen, dan ga je er wat op verdienen. Ja, dus daar en daar werken we naartoe. En de naamse bekendheid van de gezelschap, hoewel die natuurlijk al gigantisch is, maar die wordt nog groter. Ja, het is natuurlijk toch belangrijk om, uh, om in, in, in het buitenland gezien uh, te worden. En uh, als je dat niet uh, kan doen door met je hele gezelschap uh, daar op te treden, dan is dit natuurlijk een belangrijke manier om toch uh, aan ja, de weg te timmeren. En dat helpt ook, want uh, het, en op allerlei manieren. We hebben soms dansers die bij ons auditeren omdat ze ooit een video gezien hebben van, mm -hmm. uh, van het gezelschap... Yeah. En daar kan je zomaar je toptalent weer naar Ja, wor Wordt dit overigens de, wordt dit de toekomst dat u steeds minder gaat reizen... en steeds meer uh, dingen aanbiedt op, op uh, DVD of uh, per satelliet? Nou ja, kijk, er gaat niks boven de live experience. Maar ik ben er absoluut zeker van dat de toekomst wordt dat je straks... Uh niet alleen maar op het fysieke podium te zien bent, maar dat je zeg maar multimediale podium om maar uh ze -huh. modieuze term te gebruiken, dat dat steeds belangrijker wordt. Ja. Dus uh, dit is echt een eerste stap op weg naar veel grotere verspreiding. Ja. En dan nog even inhoudelijk: wat wat wat gaan de mensen zien? Wat voor notenkraker uh, wordt hen geboden op die dertigste? Ja, ze zien de, de in Nederland al aan 250.000 bezoekers getoonde notenkraken... die typisch Hollands is, mm. met het grachtenpand en het schaatsen op de grachten. Ja, geweldig, dat schaatsen. en Zwarte Piet. Ja. Dus uh, dat is natuurlijk extra leuk. Uh, en dat, dat is ook een mooi contrast met al die andere notenkrakers... die er met kerstmis over de hele wereld worden uitgevoerd. Wij hebben die, die van ons en velen in de balletwereld zeggen... het is de mooiste die er is... Mm. Nou, dan laten we dat nu ook met enige trots aan de wereld zien. Ja, 30 december. Ik neem aan dat u gewoon zelf in de zaal zit, niet in de bioscoop ergens. Uh, ik. Ik heb getwijfeld, maar ik ga toch maar in de zaal. <laughs> <avenues> Dat is toch het leukste. <firefight8> <laughs> Dat is toch het leukste. Dat zit ik zelf. Hartelijk dank, veel plezier en uh, mooie dagen. Stijn Schonewoed, de zakelijke... ja, dank je wel. zakelijk directeur van het uh, Nationale Ballet. De Notenkraker is uh, vrijdagmiddag 30 december dus. Te zien om twee uur in bioscopen in onder andere Beverwijk, Den Bosch, Sneek, Venraai en Wageningen. U kunt ook nog naar het muziektheater natuurlijk hier gewoon live meemaken. Daar is de Notenkraker te zien. Tot en met 1 januari. Er zijn nog kaarten voor eerste kerstdag en voor nieuwjaarsdag. Dit is Opium. Ja, en wilt u de komende weken puzzelen, knutselen, lezen of koken? Of misschien de, de, de, de struiken snoeien in de tuin? Hoewel, dat mag niet meer, hè, geloof ik. Nou, Ach, niet mogen. Mag, mag niet, mag dat niet. Ach, zo'n boom is zo'n struik kan best wat hebben. Kan wat hebben. In ieder geval, dan is het winterboek van Gerbrand Bakker iets voor u. Hij schreef zelf een aantal verhalen en vroeg bevriende auteurs en familie om bijdragen. Met het winterboek zijn de donkere dagen zo voorbij. Een, een winterboek, het, het klonk mij zo uh, ouderwets in de oren. Want volgens mij had je vroeger winterboeken van Donald Duck en zo. Of en van Taptoe en van... Ja. En de Margriet. Oh ja. Volgens mij was dat echt een instituut. Het Margriet uh, Winterboek. Uh, ja, en nog wat meer soorten van winterboeken. Hmm. Ja. En da daar komt jouw idee ook vandaan? Of zijn er anderen um, die op het idee kwamen? Er kwam iemand anders op het idee. <laughs> <laughs> maar jij zei meteen, yes! Ik zei, ja, dat gaan we doen. Want wat, Gezellig. Heb, je, wat heb je met de winter? Um, nou, winter is schaatsen voor mij. En daarom hou ik zo van de winter. Um, als het zo'n beetje naar oktober toe liep, dan uh, dacht ik... ja, nu gaat het beginnen. Het leven. Ja, dan komen de schaatsen uit het vet, die ja. worden geslepen. Uh, ja. Doe je dat zelf? Want sommige echte, echte cracks die doen dat zelf, hè? Ik slijp mijn schaatsen zelf, ja. ja want ja. die wil je niet uit handen nee, geven. Nee, nee, nee, nee, nee, want dan gaat het fout. Ja, ja. ja. Wat, is, wat is dat toch? Je hebt toch wel vertrouwen in een vakman? Of, uh... Nee, maar die, die doet er dan vaak net weer een andere ronding in. of Hij maakt ze te scherp, dat kan ook nog. Of hij laat er een braampje aan zitten wat je er zelf weer niet aan laat zitten. Mm. Dus dat ja. kan je maar toch het beste zelf doen. Ja, maar ik lees wel in jouw winterboek dat je eigenlijk helemaal niet van schaats op natuurijs houdt. Nou, ja, nee, ja, tegenwoordig wel hoor. Maar vroeger niet, toen wij, toen wij nog wedstrijden schaatsen, ik wedstrijden schaatsen nog. Uh, ja, natuurijs dat is lastig. Dat zijn scheuren en dat is, dat is gansen stront en... Uh, ja, dat, het... dat schaats niet zo lekker. Nee, want dan rem je echt onmiddellijk af he? in Ganse dan lig je omver. Ja. ja. ja. Uh, wij waren heel verwend. Wij hielden van de kunstijsbaan en dan ook het liefst net gedwijld. En dan het liefst een half uur later nog weer een keer gedwild. En uh, dat was schaatsen. Hm. We haalden onze neus zelfs een beetje op voor natuurijs. <laughs> ja hoe kan dat nou? Want dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Ja, Zoals dat dat, en... dat is ook zo. En, en vroeger, daar weet ik nog wel van vroeger... vroeger um, toen vond ik het geweldig, natuurijs en uh, veel gedaan ook. Maar uh, dat is gewoon zo. Als je op een gegeven moment... Eh, ik heb dus echt, ik denk al een jaar of twintig, echt geschaatst op kunstijsbanen. En als je dan wedstrijden rijdt, ja, dan past na, past daar gewoon niet meer in. Mm -hmm. Net als dat wij ook eigenlijk nooit mochten skiën van de trainer... Want skiën, dat is zo'n andere vorm van bewegen. Dan je het met schaatsen. met schaatsen bijvoorbeeld zit je altijd een beetje achterop. Hè? Je hmm. gewicht ja. zit zeg maar onder, de, de, de, onder je hiel. Ja. Uh, en bij skiën, dan ga je juist helemaal uh, Naar in Naar voren die, om, te, om te vallen. Als ik het me goed herinner ja. want ik heb het natuurlijk nauwelijks nee, gedaan. Nee, je mag natuurlijk niet. Nee, want dat mocht niet. Uh, maar daar hang je in, dus dat was ook maar beter van niet. Ha. Zwemmen mocht ook niet. Ja. Grappig is dat je in, in het boek ook een verhaal van Jan van Mersbergen... die hier uh, vorige week nog was, hebt over schaatsen. Ja. Heb je de auteurs, de andere auteurs ook uitgezocht op hun uh, wintergevoel? Of... Nee. nee, dat nou weer helemaal niet. Ik heb ze puur uitgezocht omdat ik ze goed vind. Omdat ik ze lief vind. Omdat ik ze bewonder. Omdat ik met ze wil trouwen. Uh, om allerlei redenen. Uh, maar niet speciaal, omdat ik wist dat zij uh, wel dingen over schaatsen hadden uh, geschreven. Uh, Maarten het Hart bijvoorbeeld wilde ik er erg graag in. Omdat ik mij een serie in de NRC herinnerde... waarin hij schreef over de moestuin in de winter. En daar wilde ik eigenlijk wel graag iets mee. En daar wilde hij niks mee, meer. Uh, <laughs> nee, maar dat kan. Ja. En uh, toen kwam hij ook met een schaatsverhaal. Uh, heel mooi verhaal, vind ik. Waarin hij schaatsen koppelt aan dammen. Hm. Um, dus ja... Maar niet, niemand, niemand eigenlijk specifiek op... omdat ik al iets gelezen had over winter nee. of Want uh, Kerst, Frank, Frank Atreur, bijvoorbeeld heeft ook een heel mooi verhaal geschreven. Ik zei al, Jan van Mersberg, zo zijn er meer. Uh, het gaat niet alleen over schaatsen trouwens, want het, dat is een nee. misverstand. Nee, nee, uh, het gaat ook nee. over... Uh, de tuin bijvoorbeeld. Ja. Je, bent, je bent hovenier. Je, ja. bent, uh, uh, je hebt ervoor doorgeleerd. Ja. Dus je weet als geen ander hoe, hoe je een hoe tuin winter klaar moet maken. Oeh, dat zou dan moeten, hè? Als <laughs> je ervoor geleerd hebt. Ja. ja. Het, het, het leuke is ook dat je... Uh, want wat doet een hovenier eigenlijk in de winter? Die zit toch uh, achterover geleund uh, een boek te lezen, of niet? Ja, inderdaad. Dit boek hoop ik. <laughs> um, ja, nee. In de winter heb je ook niet zoveel te doen. Uh, dat, dat staat ook in een van die verhalen. Dat een hovenier over het algemeen wel... Niet allemaal hoor, want er zijn ook hoveniers die gewoon doorwerken. Oh, wat, wat... Uh, dat zijn dan vaak de wat grotere bedrijven en die gaan dan straten, hè, terrassen aanleggen en, en, en uh, schuttingen maken, weet ik uh -huh. het. Maar zeg maar een kleine zelfstandige hovenier, die zal in de winter toch al gauw een maand, anderhalve maand niks doen. In die zin, niks doen. Uh, het gereedschap een beetje onderhouden, rekeningen, uh, bellen naar mensen die, die nog niet betaald hebben naar Egypte op vakantie, <laughs> uh, ik weet het Kort niet. Van, van alles, ja. Van alles. ja en, en, maar in ieder geval niet in de tuin. En, en wanneer houdt het voor jou op dat... Uh, want je, je bent ook nog steeds uh, druk met tuinen, toch? Wanneer houdt dat voor jou op? Uh, Die tuinen? Nou, ja. dit is, ik denk dat ik de laatste tuin... heb ik nou, ongeveer een maandje geleden gedaan of nou. zo. En toen heb ik hem ook echt lekker, ouderwets... gezellig, veilig, winterklaar gemaakt. <laughs> met, Heerlijk. En, en, en nog even een tip, moet je de bladeren nou laten liggen of juist niet? Uh, op het gras in ieder geval niet. Nee, nee. nee, op het gras mag je blad nooit laten liggen. Want dan, dan verstikt het een beetje en dan wordt het geel. Uh, maar in de bodem kan je die bladeren prima laten liggen hoor. Ja, goed, dat is een ander thema. Nog, nog een uh, heel fraai thema vond ik dat. Dat is dat je je familie ook aan het woord laat ja. in het boek. Ja. Want jouw vader bijvoorbeeld heeft uh, allerlei uh, nestkastjes gemaakt en dergelijke. Mm -hmm. en, en je laat hem gewoon vertellen hoe, hoe dat in zijn werk gaat. Ja. Nou, dat, dat had ik me gevraagd. Kijk, op een gegeven moment was het ook... En dan praat je erover met de uitgever En die zegt, ja, er moeten ook recepten in. Ik zeg, nou, is goed. Uh, wie moet het dan doen? Nou, werd er werden een paar namen genoemd. Toen zei ik, ja, dat kan. Maar ik zeg, mijn moeder kan ook hele koek bakken, hoor. <laughs> uh, oh, zei ze, nou, dat is leuk. En dan, oh, maar dan kan je vader? Ja, nou ja. En zo werd het steeds meer een... een, een, een ja, echt zo'n zo familie... Jebrand Bakker familieboek. Maar ja, ik vind dat zelf wel leuk. Ja. En uh, mijn vader, die raakte zo opgewonden dat hij, dat hij uh, die handleidingen heeft geleverd... Hè, voor uh, een vogelnestkastje en een vogelvoederplank. Maar toen belde hij op en zei ja, mag ik ook nog een verhaal schrijven? Ik zeg, joh, doe, vooral. <laughs> uh, dus hij heeft ook nog een verhaal geschreven. En, uh... Wist en dan, je, deed hij dat vaker? Of, uh, is hij heeft ineens... één keer eerder... Hij heeft de, de, de polder waar ik geboren ben in Wieringenwaard... die bestond vorig jaar 400 jaar. En hij was een van de vier mensen... die een jubileumboek hebben samengesteld... En uh, daar had hij ook al in geschreven. Dus hij voelde zichzelf al een schrijver. Um, en uh, ja, ik vond het prima. En ik vond het ook wel een leuk verhaal. Wat ik er ook gewoon zo heb ingezet. He, mm. Want je, misschien kan je dan wel eens de neiging hebben om te denken... nou, laat ik deze zin wat mooier maken. Of laat ik het wat anders maken. Toen dacht ik, nee, dat doe ik helemaal niet. Dit is gewoon zijn verhaal en zo komt het er ook in. En precies zo ook bij die recepten van mijn moeder. Ja. Ik heb niet tegen haar gezegd, nee, doe nou ook, weet je, dat of dat of dat. Ik denk, nee, ik zie wel wat er komt. En dat duurde wel veel langer dan mijn vader. Want die leverde onmiddellijk, die vond het zo leuk. Uh -huh. Maar mijn moeder, die zegt dan, ja, hoe moet dat dan? Ik zeg, nou, gewoon opschrijven hoe je normaal gesproken zo'n koek bakt. Ja, maar hoe moet dat dan? Ik zeg, nou, ja, dat wist ik dan eigenlijk ook niet. Nee. Ik zeg, neem je tijd, je hebt nog uh, twee weken. <laughs> niet veel. Uh, maar uiteindelijk kwam dat ook. Dus het kwam allemaal goed. Ja, het is mooi zoals jij uh, na elk verhaal, ook van andere schrijvers, een soort commentaar erop geeft. Ja. Uh, uh, ja. Waardoor jij de, ja, onze gids eigenlijk door dat boek uh, de hele tijd blijft. Ja. Ja, dat vond ik zelf moet ik eerlijk zeggen een van de allerleukste dingen om te doen. Want ik denk als je het bekijkt zeg maar, aan tekst, heb ik misschien ik denk zelf de helft van het boek bij elkaar geschreven. En de andere helft is dus door um, collega schrijvers, dichters, mm -hmm. Um, maar ik vond vooral die, die portretjes van de mensen die ik gevraagd heb, uh, vond ik geweldig om te doen. Ja. Ja. En ook heel eerlijk, want uh, ik had het net al over Jan van Mersbergen. Uh, jij uh, doet daar de openbaring dat je zijn, uh, een boek van hem had gelezen en toen uh, op het idee kwam van, om, om een, om een uh, boek uh, ook te schrijven. Of juist niet, nee, je ontkent dat het zo is, hè? Maar het lijkt op elkaar, toch? Het, lijkt, het leek op elkaar. Zij een mevrouw op een lezing een keer. We deden samen een lezing. Het was er een mevrouw op de eerste rij. Het zijn altijd mevrouwen op de eerste rij. Die dit soort van scherpe vragen stellen. Ja. En die zegt... Ja, meneer Bakker, heeft u wel eens eigenlijk dat eerste boek van Jan van Mersbergen gelezen? En toen moest ik zeggen ja. Uh, ja, maar heeft u dat dan ook gelezen voordat u uw is het stilschreef? Ja. Toen zei ik nee... En, uh, maar dan, dan kunnen mensen je soms zo doordringend aankijken... dat ik wel moest zeggen, eerlijk niet hoor, het is echt niet waar. Uh, nee, maar goed, kijk, als je, als je dan toch zo'n uitleiding... het is geen inleiding op mm -hmm. de, de collega-auteurs, maar een uitleiding doet... Uh, en er is een reden voor dat ik ze opneem... ja, dan moet je ook een beetje eerlijk zijn. Ja. Ja. Dat ik ook eerlijk heb gezegd dat ik met twee mensen die meedoen... Maria Pruis en Jan Glas... Dat ik met ze wil trouwen, ja, bijvoorbeeld. Ja, mooi. En ze kan ook best allemaal, toch? Ja, natuurlijk. Maakt het uit? Dat ja, maakt hem niet uit. Ja. Over boven is het stilgesproken. Die, dat boek, uh, jouw grote succes, mag ik zeggen, dat dat wordt verfilmd. Ja. Met uh, Jeroen Willems in de ja. in de, de hoofdrol. Ja. Ja. Ben je nog op een of andere manier betrokken bij bij dat proces of? Uh... Nee. Nou, in die nee. Ik heb ik heb eigenlijk vanaf het begin gezegd, uh, ik wil daar niks mee te maken hebben, mm -hmm. omdat ik gewoon simpelweg totaal niet weet hoe je dat moet doen, een film maken. Nee. Uh, ik heb wel het script gelezen inmiddels. En, uh, maar zoals nu bij, de, bij, het, bij, bij het samenstellen van de spelersgroep... ja, heb ik helemaal niets mee te maken gehad. Dus dat was voor mij ook een verrassing. Hmm. Want... Maar ik ben er wel erg blij mee. Ja, want je, je was heel tevreden over de cast. He? Ja, dat was of... ik echt heel tevreden. Jeroen Willems vind ik heel goed. Ik heb expres vorige week op de tv zo'n telefilm nog bekeken... omdat Martijn uh, Lakenmeijer daarin ja. speelt... Ja. Um, en die kende ik eigenlijk alleen uit oorlogswinter. En toen was nog zo'n jochie. Maar nu is hij 18, dus ik denk, nou, eens kijken hoe hij eruit ziet. Ja. Loes Woutersson vind ik erg leuk. Dat die uh, Henri, heb ik tijd niet gezien. Henri uh, Gassin, uh, die in ja, Abel meespeelt als ja, de vader van de Abel. Die is heel grappig. Dus ja. dat vind ik ook wel verrassend. Ga ja. dus, uh, je nog zelf leuk. een, uh, hoe heet het, een cameo-rolletje spelen? Dat je ergens achterlangs uh, loopt? Of een, uh... Nou, ik heb... Kijk, ik had, dus, ik had gezegd, ik wil er helemaal niets mee te maken hebben... Maar van de week heb ik Nanoek Leopold toch even een bericht gestuurd, de regisseur: gestuurd. Ja. De regisseur hm. van ach, zou ik toch niet een kleine cameo kunnen hebben? Uh, en dat vond zij een erg leuk idee. Dus, uh, dus we, gaan je, we zien je nog ergens voorbij, schuiven. Misschien. misschien. Oké. Okay. Gerbel Bakker, dankjewel. Het dat dat winterboek, dat ligt nu in de winkel, is uh, verschenen bij Corsé. Wanneer gaat die film uh, te zien zijn, weet je dat? Uh, 2013 pas, hè, waarschijnlijk? Tweede, ja, dat duur, alles duurt, duurt heel zo lang, lang altijd in ja, ja, zo'n ja. film. Ja. Uh, twee, ik geloof februari 2013. Oké, okay. ja. moeten we nog even wachten. Dankjewel. De 80 seconden. Uh, zowel individueel als samen wonnen ze al diverse prijzen, zoals op het Prinses Christina concours en het Entree Kamermuziek concours afgelopen Oktober maakten de cellist, violist en pianist op uitnodiging van de Nederlandse ambassade een tour door Zwitserland. En begin dit jaar kwam hun CD uit. Dit zijn de 80 seconden van. Moet ik het zelf zeggen dan maar? Tim en Anne Brakman en Johan-Johanathan Ijzerlooi, oftewel het Brakman-trio. Maar we halen de tijd even terug, want anders hebben jullie nog maar 60 seconden over. Dus ik stel voor dat we die tune nog een keer draaien. En Nu wel. De 80 seconden van het Brakman Trio, ga je gang. En ook prachtig binnen de 80 seconden. Tim en Anne Brakman en Jonathan IJzerlooi, Brakman Trio. Dank jullie wel. Uh, morgen treden ze op in Drachten donderdag op het Internationaal Kamermuziekfestival in Utrecht. Daar hadden we het eerder over met Janine Jansen. Voor meer informatie, hun cd en optredens kunt u kijken op hun officiële site www.brakman En Brak is met ck.nl. En hou ook de opium Facebook pagina in de gaten, want daar komen beelden van dit optreden in een interview met het trio te staan. We zijn altijd op zoek naar nieuw talent, dus schrijf jezelf of een kennisvriend of een familielid vooral in via opium.afro.nl. Hoeft niet altijd dit hoge niveau te hebben, het mag ook gewoon tussen de schuifdeuren niveau hebben. Vinden we ook leuk. Um, ja, dan gaan we muziek, een beetje, een beetje wintermuziek. Niet echt kerstmuziek. Uh, uh, ieder jaar verschijnen er uh, nieuwe kerstalbums... Uh, en proberen vele artiesten een uh, kersthit te scoren. Felix er hier, die probeert het nog steeds. En misschien gaat het ooit lukken, wie weet. Nou, weinig lukt het om in het rijtje van uh, Wham, Mar Mariah Carey en uh, John Lennon terecht te komen. Tom Smith, die is uh, zanger van de band The Editors... En Andy Burroughs, ex-drummer van de popband Razorlight... die deden dit jaar ook een poging. Ze maakten een album met eigen nummers en covers. Prachtige, meerstemmige gezongen... met een subtiel, maar niet te missen kerstgevoel. Uh, het is ook de radio 1 uh, cd van deze week. Dit is van het album, titelnummer Funny Looking Angels. Say it doesn't matter, I don't need an answer to make me any better Say that doesn't matter, say it doesn't matter And I know the whole that I'm in They say it doesn't matter Say it doesn't matter Say it doesn't matter ja Funny Lucan Angels van Smith Burroughs was dat. De bus. Onderweg naar een optreden. Deze week met Jurk. Vandaag bellen we voor de bus met Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van der Ven. Ze zijn net aangekomen in de Oosterpoort in Groningen... voor de laatste voorstelling van hun kersttour. Jeroen van Koningsbrugge, goedemiddag. Een hele goede middag. Hoe was de rit naartoe? Was hij fijn? Die was fijn, dat ging eigenlijk best snel. Het was uh, lekker een lente op de weg. Was het. We reden in één keer door, dus we waren binnen vier, vijf minuten. Ja, e hebben jullie een uh, vaste chauffeur die jullie elke dag uh, of elke keer naar een optreden brengt? Ja, we hebben een vaste chauffeur. Dat was vroeger Marco Borsato, maar nu hebben we zijn broer. Uh -huh. uh, Armando is dat. Die brengt ons overal naartoe en die regelt alles voor ons. Dus dat is heel fijn. Ja, en uh, zijn er nog vaste rituelen die onderweg uh, plaatsvinden? Worden er cd's gedraaid? Of, uh... Nee, nee, een beetje kletsen, koffie halen tussendoor even en, uh, en dan weer door. En waar gingen de gesprekken vandaag over? Vandaag gingen de gesprekken over uh, vakantie, ideeën, uitslapen, dat soort dingen. En wat zijn de ideeën voor de vakantie? Uh, nou, vooral uitslapen, daar kwamen we op uit. Het <laughs> even... is al een uh, hectische periode geweest deze, ja. deze tour, maar dat was te gek. Ja. Dus uh, slapen, dat gaat er dadelijk lekker van komen. Lekker. En dan vanavond nog één keer spelen. Heb je er wel zin in? Nou, enorm. We hebben echt enorm Ja, Dit is echt de afsluiting. Dus we gaan uh, vandaag nog een extra schepje bovenop doen. Dus uh, we gaan eens kijken hoe uh, de mensen er hierop uh, reageren. Want het is toch nog uitverkocht. Daar zijn we heel blij om. Dat is mooi. In Groningen, Oosterpoort, altijd een fijn theater. Ja, heel fijn. Ja, we hebben hier al één keer met de theatertour gestaan. Uh, twee keer zelfs. Eén keer in de kleine zaal toen mm -hmm. we net begonnen. En uh, de grote zaal vorig jaar. En nu. Uh, met de clubtour, dus we zijn helemaal blij. Ja. Vind je het jammer dat het voorbij is, de tour, of niet? Ja, ik had het er net met Dennis over. vind het eigenlijk wel jammer. We hadden er nog wel <laughs> tien of zo zeker willen doen. Dus uh, het is wel uh, het is een beetje zuur, maar het is wel heel, heel fijn dat we hier kunnen eindigen. Oké, okay, nou er komt ook een nieuw album uit. Ik wens jullie een hele mooie kerst en mooie voorstelling vanavond nog. Bedankt. Dank je wel. Jeroen van Koningsbrugge, Dennis van der Vind. Vanavond dus in de uitverkochte Oosterpoort. Gerbrand, dank je wel dat je er was, Bakker, Volgende week geen gewone uitzending, maar een soort compilatie. Het hoogtepunt van het afgelopen half jaar, opium. 14 januari zijn we wel weer hier in de Amstelffoyer in Carré. En de uitzending van vandaag is terug te luisteren op onze website opium.avro.nl. Fijne kerst gewenst. Alvast uh, nee, geen uh, zalig uiteinde en dergelijke. Dat komt allemaal volgende week wel. Tot volgende week. Opium. Avro.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 De spullen die slopers hebben meegenomen uit het Heerlendse winkelcentrum Het Loon zijn naar de voedselbank gegaan. Dat zegt het sloopbedrijf in een reactie op berichten dat medewerkers zich mogelijk schuldig hadden gemaakt aan diefstal. De winkeliersvereniging had voor gereageerd op een filmpje waarop is te zien hoe slopers schoenen en andere spullen meenemen uit het magazijn. Maar van diefstal is geen sprake, zegt het sloopbedrijf. Juridisch gezien mogen slopers bepalen wat er gebeurt met alle spullen binnen het sloopgebied. De Franse nationale zorgverzekeraar gaat een aanklacht indienen over het schandaal van de lekkende borstimplantaten. 10.000 vrouwen hebben ondeugdelijke siliconen. Die moeten worden verwijderd. omdat ze snel scheuren en een gel bevatten die ontstekingen kan veroorzaken. De Franse autoriteiten hebben toegezegd de operatiekosten te vergoeden. Dat levert de nationale zorgverzekeraar een schadepost op van zo'n 60 miljoen euro. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerritiem de kerstdagen verlopen uitgesproken zacht. Morgen is het bewolkt en maandag schijnt de zon ook geregeld. Vanavond is het vrijwel helder, maar later vannacht neemt de bewolking vanuit het westen toe op de nadering van een warmtefront. De minimumtemperatuur wordt al vroeg in de nacht bereikt en komt uit op een graad of zes. In de loop van de nacht gaat het regenen en dan loopt de temperatuur ook op. Morgen, de eerste kerstdag, is het bewolkt en vooral morgenochtend valt er regen of motregen. In de middag breekt in het westen de zon door. Het wordt morgen een graad of 10. En verder staat er een matige zuidwestenwind. Aan zee is die krachtig windkracht 6. Maandag, tweede kerstdag, is het droog en overal komt de zon tevoorschijn. Het wordt nog wat zachter, met plaatselijk zelfs een graad of 12. Daarna wordt het weer wisselvalliger. Dinsdag is het droog, woensdag gaat het later weer wat regenen. En ook wordt het wat koeler, maar het blijft wel aan de zachte kant. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Een hele goede avond. Het is zaterdag 24 december. Op deze kerstavond krijg je een speciale uitzending van BNN Today voorgeschoteld. Zometeen kun je namelijk gaan genieten van de luisterfilm Mama Tandori... naar het gelijknamige boek van Ernest van der Kwast. Dat zometeen, maar eerst een gesprek met de twee hoofdrolspelers uit de luisterfilm...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 Maar wat ik wel lachwekkend vind is dat uh, die vader zo zijn zinnen heeft gezet op de geboorte van een dochter. Ja, ja, die dat, is, uh... dat hij uh, in een telefoongesprek met, een, uh, ja, met wie eigenlijk een oom geloof ik, die ja. doorgeeft dat, dat, dat nee. er een zoon is geboren. Maar dat die vader dat maar niet wil horen lijkt het. En, en gewoon vanuit gaat dat er een dochter is geboren. En ook domweg kaartjes laat drukken enzovoort. En ja. uiteindelijk van zijn vrouw hoort dat hij het, uh, dat hij het allemaal weer verkeerd heeft gedaan.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 Zometeen krijg je dan echt de luisterfilm Mama Tandori te horen... na Amy Winehouse en Our Day Will Come. Zover. ga er even goed voor zitten. Tot zes uur presenteert BNN Today de luisterfilm Mama Tandori. Gialdi, Gialdi, Ernest, Gialdi. Het begint allemaal met twee koffers.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 Als ik aan eenzaamheid denk, dan zie ik dit wanhopige tafereel voor. Twaalf uur eerder wandelen mijn ouders met de donkerblauwe kinderwagen waarin Johan ligt. Ik was er toen nog niet, maar toch zie ik het vormen. De stoeptegels die opdrogen in het zonlicht, wolken waar een helblauwe hemel doorheen breekt. Ik wil niet zonder Ashir wat uit huis. Ashir wat blijft bij tante Ank. Hij kan best een keertje naar de buurvrouw.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 Je zou willen dat de tijd je waarschuwt. Tandwielen die beginnen te knarsen. Een wijzer die langzamer gaat lopen. Maar de tijd staat zomaar stil. Abrupt. En je tikt nooit meer verder. Je hoorde het eerste deel van BNN's luisterfilm Mama Tandori. We gaan even naar het nieuws van 5 uur. En daarna het vervolg van Mama Tandori. De overnachting. Iedere week één gast die komt slapen.